Vroeger had ze kukkels en een moeilijk lijf. Maar nu is het gewoon lekker bij. Marianen, Marianen. Zo'n meisje dat alleen zat op een feest. Marianen, Marianne, ik wilde dat ik adem was geweest.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 Vooral als een en een moeierlijk lijf, maar nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianne, Zo'n meisje dat alweer zonder perfect. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik adem was geweest, weet. Marianne, vroeger zat ze bij me in de klas. Want wilde weten wie ze was. Vroeger had ze perkelsen en een mooie blij, maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik haar op een feest Marianne, Marianne, zo meisje dat alleen stond op een feest.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 En dan is de verrassing enorm, 156 schoolkinderen. Wow. Ja. Wat dat, zijn heel wat, klein, dat zijn heel wat uh, uh, schilderijtjes van 40 bij 40. Bij 40 30 zeg. bij, 40, 30 bij keer, 40. Want we hadden corona en de boot met de doekjes van 40 bij 40... die was niet op tijd of überhaupt niet aangekomen. Dus we hebben 10 centimeter moeten in, uh, ja, inlezen. Nou, ja. Ja. Maakt Klaar? Het ook niet uit. Krijg Klaar? je een iets ander vormpje, Klaar? Klaar? maar maakt Klaar? niks uit. Ja, ja. precies.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 Uh, dus we hebben een periode van een aantal da maanden. Dat was dus de start van uh, kinderkunstlijn Je en daar middenin ja, begon de oorlog. Is daar ineens oorlog en um, toen keken heel en ik elkaar aan van God, wij, die kinderen willen een Big Mac en een art school en kartbanen en weet ik veel wat allemaal voor de toekomst. Maar wat voor toekomst hebben die schoolkinderen in Oekraïne? Dus ja. laten wij eens kijken of we die schilderijen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 en dan op de fiets, bus of scooter, whatever, naar Haarlem of verder... om te kunnen leren tapdansen, dansen, panoniem ja. uh, schilderen, boetseren. Noem het allemaal, al die disciplines... Maar, willen maar ze... zijn dat niet al uh, mogelijkheden in zand? Ja, wel, die zijn er wel, maar die zijn a, niet gebundeld... en b, niet altijd aanwezig, voorraadig en dergelijke. Maar ja. als je nou goede krachten kan aantrekken in een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 The, The dreams, dreams are...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 Dus ja, van de ene verwondering in de andere. Nou, ik zeg tegen de luisteraars. ga vooral naar het Zandvoort Museum om dat ja, te gaan bekijken. We hebben ontzettend ons best gedaan. En, ja. en de combinatie met de buitenbeelden. Ja. Dus de prachtige beelden van Kees Verkade en Neil Klaassen en Charlotte van Palland. Want je loopt er honderd keer voorbij zonder ernaar naar te kijken. Maar die staan gewoon gratis in de openbare ruimte. Dus.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 Met hun ja, ouders, ja. zo van nou... Ja. En, en dat, dat, ja, dat, dat is heel warm als je dat ziet. Ja. Dan denk je, kijk, ja. dat zijn slimme mensen... die hun kinderen ja, gewoon meelaten gaan in deze maatschappij... en uh, ja. niet die uitzondering nou, dat maken. Dat gaan we dus tijdens die week, dat, dat we hier dan uh, helemaal uitpakken...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 ja, dat is vooral de organisatie die er nu achter zit. Ja. Nou ja, het is wel belangrijk. Want uh, soms uh, kunnen mensen niet zo snel uh, dingen opschrijven... Uh, of uh, kunnen ze het niet zo vinden. Dus, uh, nee, ja, inderdaad. Helemaal belangrijk. Uh, hoe is het verder uh, georganiseerd? Ik bedoel, uh, eten, drinken ook nog uh, ergens? Uh, ja, gewoon bij het Wapen van Sanford. Onze mede-organisator die, uh, die ons helpt. En natuurlijk... Uh,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 ik ben even niet goed in die namen, maar in ieder geval dat het nieuwe tent is wat ik kan feliciteren. Ma mu... mu, mu oh, wat erg. Dat ik... Hoe heet die ook weer? Ja, ma zoiets, hè? Wat bedoel je? Nou, die nieuwe zaak op de hoek van de... Waar vroeger de, kous de kliksbaan. Nee, ja. Nee, niet de klikspaan. Café Nufsat. Café zat, ja. Dat Peruaans restaurant? Ja. Ma Geen idee. Maru is het volgens ja, mij. Maru, ja. Ook, ja, Maru. Dat maru. Ja. En natuurlijk, Nobel Tree zit ook op die hoek. Dus, uh, er is aan alle kanten horeca aan, uh, ja aanzetten. Precies. Nou ja, er zit natuurlijk op die andere hoek zit, uh, de, de nieuw zeelander met zijn koffie. En uh, aan de ja. overkant zitten uh, ook nog... Uh, we moeten ze allemaal noemen, want anders hebben we een probleem. Nee, inderdaad. <laughs> ja, nou, ik, uh, ik, ik ga er vanuit dat het gewoon heel mooi weer is. En uh, dat... Uh,